7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Appartementen in Heerlen ontruimd vanwege instortingsgevaar. ING waarschuwt voor sterke krimp bij uiteenvallen eurozone. En Spanje kan finale Davis Cup vandaag al winnen. In Heerlen is de Homerus-flat boven winkelcentrum het loon ontruimd. De bewoners van 18 appartementen zijn vannacht ondergebracht in een hotel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 De Egyptische kiesraad zal waarschijnlijk vandaag de uitslag bekendmaken... van de eerste ronde van de parlementsverkiezingen afgelopen maandag. Algemeen wordt aangenomen dat de gematigd islamitische moslimbroederschap... de grootste is geworden, maar verrassingen zijn niet uitgesloten. Uitgelekte cijfers wijzen erop dat de orthodoxe Al-Noor-partij... die voor strikte naleving van de sharia is, onverwacht veel stemmen heeft gekregen. De opkomst was met 62 voor Egyptische begrippen ongekend hoog... De voorzitter van de kiesraad sprak met een knipoog... van de hoogste opkomst sinds de tijd van de farao's. Journalisten trekken het cijfer in twijfel. De kiesraad heeft nu beloofd de opkomst opnieuw te berekenen. Afgelopen maandag werd maar in een deel van Egypte gestemd. De rest volgt half december en begin januari. Als de eurozone uit elkaar valt, zal dat leiden tot economische ramspoed. Economen van de ING hebben berekend dat de betrokken economieën... 9 krimpen in het eerste jaar na het einde van de euro... En nog eens 3% in het jaar daarop. Nederland wordt daarbij als handelsnatie extra hard getroffen. Het overeind houden van de euro is volgens die ING-economen veel minder duur. Als alleen Griekenland uit de euro stapt, blijft de schade in eerste instantie beperkt. Maar omdat beleggers dan gaan speculeren op het vertrek van meer landen, kan dat alsnog grote gevolgen hebben.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 Het weer de ochtend verloopt onstuimig met veel bewolking, wind en regen. Langs de kust is de wind krachtig tot hard en op de wadden mogelijk stormachtig. Vanmiddag wordt het droger met kans op wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen vrij veel bewolking met in het noorden regelmatig een bui. Er staat een stevige zuidwestenwind en daarbij wordt het 7 tot 10 graden. We zitten nu achter het stuur...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 Bert van sloten, een hele goedemorgen. Het is zaterdag 3 december. Met dank aan Marco van Basten die gisteren een aantal leuke tegenstanders aan het Nederlands elftal koppelde. Het land is in rep en roer. Ondernemers zien er wel brood in. En de oranje camping is al helemaal vol. Kortom, het kan beginnen. Sinterklaas kan ook beginnen. De hulpklaassen hebben het druk. En in Rusland zien we een opmerkelijke teruggang... in de populariteit van de partij van premier Poetin. Er is nieuwe internationale kritiek op Syrië. En Nederland hockeyt tegen Zuid-Korea. Gerard de Groot. Ruim een kwartier gespeeld in de tweede helft. En Nederland leidt met 1-0 dankzij een snelle strafcorner... in de eerste helft van Takema. Dat was al na acht minuten. Maar we beginnen met de verzakkingen in Limburg. De grond was instabiel en dat wordt alleen maar erger. Vannacht heeft de gemeente Heerlen alsnog besloten... om de bewoners van het appartementencomplex... boven het winkelcentrum Het Loon te evacueren. Het besluit hiertoe werd om drie uur vannacht genomen. Eerder op de avond maakte burgemeester Paul de Pla bekend... dat een deel van het winkelcentrum gesloopt zal moeten worden. Feitelijke meetgegevens geven aan... dat de druk op de pilaren nog steeds enorm aan het toenemen is. En dat betekent dat er eigenlijk sprake is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 De bewoners kunnen blijven zitten. De situatie van het geheel is dat het een winkelcentrum is, inclusief een woonflat. Maar die is gebouwd in verschillende compartimenten. Die verschillende compartimenten staan los van elkaar. En dat betekent dus dat de onveiligheid in het ene compartiment... kan leiden tot een verzakking en in instorting van het ene compartiment. Zonder dat de andere compartimenten, die andere delen... Van het winkelcentrum uh, hoeft te raken, ook die woningen. In de loop van de nacht is de gemeente dus teruggekomen op dit besluit en heeft alsnog de bewoners uit de appartementen geëvacueerd. Zijn dus twijfels gerezen of die compartimering, compartimentering wel zal werken? We gaan er verder over praten met de woordvoerder van de winkeliers. En dat is Frans Akkermans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Um, heeft u enige verklaring ervoor waarom de burgemeester eerst het ene denkt en dan het andere? Nou, ik uh, moet zeggen dat de burgemeester uh, zich uh, laat uh, raadplegen door, uh, door constructeurs en uh, ja, stap voor stap zijn er nieuwe inzichten en uh, ja, nu gebleken is dat uh, de druk dusdanig is toegenomen uh, en er geëvacueerd moet worden, ja, begrijp ik die keuze wel. Ja, betekent dit gewoon dat uh, de druk zo is toegenomen dat dus eigenlijk het hele winkelcentrum in gevaar is? Ik hoor dat er meer nu in gevaar is dan de oorspronkelijke uh, straal waar men over sprak, hè, waar de tien winkels boven liggen. Of het hele winkelcentrum in gevaar is, uh, weet ik niet. Nee, wat betekent dit gewoon concreet voor de winkeliers? Ja, daar waar we gisteren nog met z'n allen heel druk bezig waren met de voorbereidingen om de winkels leeg te halen, voor de 40 winkels uh, praat ik nu. Um, betekent dat uh, voor vandaag een rigoureuze uh, ja, uh, wijziging daarvan, want wij kunnen dus uh, ook vandaag niet bij onze winkels. U mag helemaal niks eruit halen zelfs. Nee, ik ben vannacht uh, om half vier gebeld. Um... Met deze mededeling en um, uh, ja, ik heb ook de persverklaring gelezen en um, ja, ik heb gelezen dat wij uh, tot nader order niet bij de winkels mogen. Dat betekent ook dat wij uh, als supermarkten uh, vandaag gepland hadden om met een aantal trailers de winkels leeg te halen. Dat is tot uh, nader order opgeschort. Ja, wat, wat gaat u nu doen? Uh, gewoon afwachten, overleg met de, met de burgemeester, met de gemeente? Een aantal bestuursleden van de winkeliersvereniging eh, bereiden zometeen eh, samen voor eh, wat, wat verder te doen. En wellicht dat we als eh, winkeliers samen moeten gaan zitten. om ook even ja, met elkaar te delen hoe niet verder. Ja, want de, de hele ordinaire vraag is: bent u hiervoor verzekerd? Ik eh, ken eh, niet de individuele afspraken tussen. Uh, verzekeraars en winkeliers. Dus ik kan daar op dit moment geen uitspraak over doen. We zijn echt alleen maar bezig in volgorde van wat, wat er om ons heen nu gebeurt. Met zorg voor de mensen. Uh, die opvang is geweest. Vervolgens uh, kijken uh, nadat we in de winkels mochten gaan. Hoe we dat kunnen gaan organiseren. Ja en nu gaat dit ook weer niet door. Ja, nou ja. Het is dus elke keer, het, ik snap het ook wel. Want het zijn ontwikkelingen en die overkomt uh, iedereen. Maar uh, betekent dit nu ook dat er een discussie wordt gevoerd over dat het misschien snel gesloopt moet worden? Um, zoals ik begrepen heb um, uit de verklaring van de burgemeester... is dat um, er een, een, ja, een verplichting is richting de vereniging van eigenaren om te gaan slopen. En zij kunnen daar wel nog op reageren en hebben daar tot maandag de tijd voor. Dat is het laatste bericht wat ik ken. Ja, maar uh, vallen uh, de winkels ook onder die vereniging van eigenaren? Nee, zover ik op de hoogte ben gaat het hier om een, een, een uh, ja, contractuele afspraak... of een, een afspraak tussen... De gemeente en de eigenaar van het pand energie. Wij zijn als winkeliers eh, tot op heden niet gevraagd en gekend... in uh, uh, uh, ja, of wij uh, het daarmee eens zijn. Ja. Volgens mij zijn wij daar op dit moment geen partij in. Nee, maar het zou best wel kunnen zijn dat ook de winkels gesloopt moeten worden. Dat weet ik niet. Ja. Nee, maar dat, dat zou allemaal inderdaad in de loop van de dag verder moeten blijven. blijken. Uh, is er al een moment geprikt waarop er overleg is met de gemeente... Nee, nog niet. Um, er is wel een, uh, via de e-mail een uh, nieuwe nieuwsbrief van de gemeente naar alle winkeliers gestuurd. Uh, we hebben zometeen uh, heb contact nog met de gemeente om samen te kijken of het raadzaam is om ook weer een informatiebijeenkomst te beleggen. Goed, horen we dan meer uh, van u uh, en u hoort weer meer van de gemeente. Het is nog een uh, verwarrende situatie, dat begrijp ik. Sterkte ermee vandaag, meneer Akkermans. Dankjewel. Gaan we naar het hockey. We hoorden al van Gerard de Groot de tussenstand. Het is 1-0, Champions Trophy. Het wordt gespeeld in Auckland, Nieuw-Zeeland. Nederland tegen Zuid-Korea. Zijn we ook beter, Gerard? Ja, dat is uh, op het, bord, het scorebord wel te zien. 2-0 is het inmiddels overigens geworden. Omdat Billy Bakker een uh, hele goede aanval van Nederland afgeronde met een uh, backhand-schot. Waarbij de doelman van Korea, Kim... Ja, hij zal geen Kim heten. <laughs> dat heette. is allemaal, uh, toch? <laughs> ja, daarom. Het zag, zag er niet goed uit, de, die doelman van Korea. Het is ook de reservekeeper, krijg ik de indruk. En ik vraag me af of die verder dit toernooi nog in, uh, in actie zou komen. Goed, Nederland is dus op 2-0 gekomen. Dat was op een moment dat Korea, Zuid-Korea toch wel initiatief vernam in de tweede helft. Zo halverwege die tweede helft. Kansen kwamen en de 1-0 van Nederland toch wel een beetje begon te wankelen. Omdat de bal een paar keer uit uh, kansrijke positie voor Nederland gelukkig naast het doel werd geschoven. Maar dat had voor hetzelfde geld natuurlijk 1-1 kunnen worden. Maar nu denk ik dat Nederland uh, de zaken wel kan gaan afronden in de laatste 12 minuten die we nog te spelen hebben. En de Koreanen ook de hoop een beetje hebben opgegeven op een gelijkspel of misschien wel op een overwinning. Want een overwinning op Nederland, dat is voor Zuid-Korea wel degelijk mogelijk. De afgelopen drie toernooien Twee wereldkampioenschappen en een Champions Trophy hebben ze van Nederland gewonnen. Dus ik denk dat ze in hun boekje hadden staan dat ze ook vandaag hier op 3 december... de eerste wedstrijd van de Champions Trophy in Auckland van Nederland zouden kunnen gaan winnen. Nou, daar ziet het niet naar uit, want Nederland leidt met 2-0. Het is allerhens aan dek bij de Centrale. Geen files, wel een afsluiting. Venlo-Eindhoven tussen Asten en Zomer. Stafgesloten de rijbaan in verband met een spoedreparatie. En het waait hard. Vooral in Friesland en Noord-Holland is er kans op zware windstoten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Er werd met spanning naar uitgekeken. De loting voor het Europees Kampioenschap voetbal 2012. Gisteravond, aan het begin van de avond, was het zover. In Kiev, Oekraïne en uh, Oranje trof het niets bepaald. Now we can start with uh, Marco van Basten and uh, pot number one where we have Spain and the Netherlands. Let's see the first one, of course, the Netherlands. On continue, we go on with the second one who will play the Netherlands. Now it's important, attention. C'est qui joue contre la Hollande, contre les Pays-Bas, Denmark. Denmark. Groep B. Who will join the Netherlands and Denmark? Portugal. Portugal. Germany. Germany. Germany. Het is de zwaarste pool, daar is iedereen het over eens. Ik zag net alle coaches moesten op de foto, er was er geen één blij. <laughs> Bert van Marwijk. coach was te blij, maar misschien zijn de handelaren wel blij. De handelaren in oranje artikelen. Die kijken wel verlangend uit in ieder geval naar het evenement, het EK-voetbal volgend jaar in Polen en Oekraïne. Want Nederlanders kopen komende zomer naar verwachting voor zeker 20 miljoen euro aan petjes, aan toeters, aan ratels, aan leeuwenkoppen. Verslag even: Jeroen Schutijzer op bezoek bij een importeur van oranje artikelen. <middels> Wat is dat? Dat zijn inderdaad de kleppers, de klephandjes. Wordt er nou ook nog wel eens wat nieuws verzonnen? Daar komen altijd wel wat enkele uh, nieuwe artikelen bij... maar, maar het gros blijft uh, oranje, rood, wit en blauw. Ja, Winnie Bogers van Europromo Textiel. Hoe lang zit u nou al in deze handel? Nou, al een uh, goede 35 jaar. Zo werd dat inderdaad opgebouwd. We zijn zelf begonnen met het uitventen, uit de tas. En op een gegeven moment uh, word je dan een handelsonderneming. En dan zoek uh, je leveranciers en je fabrikanten in het buitenland. Sommige Nederlanders denken, daar wordt die uh, meneer Bogus hartstikke rijk van. Nou, rijk, ik blijf. Het zijn nou die extra kenten in die pap. Laten we het, daar, laten we het daarop houden. Nou ja, dat uh, EK komt er weer aan. Uh, de gemiddelde voetbalkenner. Die denkt van nou, we worden op onze stoffen kampioen hè, volgend jaar. Gaat u dat merken in de handel? Weet je wat het is? De finale wedstrijden zijn natuurlijk pas op het laatste moment. De meeste handel die wordt uitgeleverd en die wordt geschreven een maanden van tevoren. Dus we zijn nu al druk bezig. Alles wordt op een gegeven moment uitgeleverd voor het toernooi überhaupt begint. De laatste krentjes in die pap is natuurlijk altijd wel uh, aanwezig. Dat we, hoe verder dat we komen, hoe wat extra dimensie dat geeft in de omzet. Maar alles is van tevoren eigenlijk al uitgeleverd. Die loting maakt eigenlijk geen bal uit. Nou ja, als ik heel eerlijk moet zijn, uh, maakt dat niet zoveel uit. Hoewel we natuurlijk een bepaalde wedstrijden hebben als Nederland Duitsland. Dat geeft dan nog wel een extra impuls in de euforie. Uiteraard hebben we nog weer wat goed te maken... naar aanleiding van de laatste uh, oefenwedstrijd. Maar in het algemeen, in grote lijnen, maakt het niet veel uit. U heeft leergeld betaald, want uh, in het verleden had u wel items... die specifiek voor een bepaald land waren. Maar dat is natuurlijk wel wat linker, want daar heb je daar natuurlijk iets van over of wat voorraad uh, dat niet zo goed loopt, dan zit je daarmee, Dan blijf je ermee zitten. Kun je weggooien. Dus hier liggen vooral allemaal een beetje neutrale dingen. Het is oranje, er staat hup-holland-hup op. Het kan natuurlijk in allerlei uh, gelegenheden kan het, uh, gebruikt worden. Konie in de dag, Elfstedentocht. Bijvoorbeeld, ja. Uiteraard loopt dat ook allemaal lekker mee. Ja. Dat is een uh, reistas. Of een actentas. Die kan voor allerlei doeleinden, voor seminars, workshops... en dergelijke wordt hiervoor gebruikt. Dat is juist de humor. Dit doen wat serieus bedrijven wat hij bestelt. En als je ziet hoe blij als een kind dat sommigen ermee zijn... wil je niet weten. Zaken mensen, ja? Die lopen opeens met zo'n tas de deur uit. Ja, in die, in, die, in die weken wel, klopt. Als we maar iets kunnen krijgen. Hè, en het ziet er een beetje leuk uit, dan zijn we zo gek als een deur. Vier jaar geleden speelden we in Bern. Toen werd u op een dag gebeld door de burgemeester van Bern. Ja, of we nog even, en dat was ongeveer een tien dagen van tevoren of nog even toch de stad oranje kwamen kleuren... want ze hadden toch niet zoveel mensen verwacht. Hij dacht ongeveer 30, 40 duizend, maar uiteraard werden het er 100 duizend. Hij zei, die stad moet toch extra oranje met rood, wit en blauw worden. Kun je dat, kun je dat verzorgen? <laughs> en wat zei u toen? Ik zei, dat kunnen we verzorgen. Geen probleem. Blanco check. Ja, inderdaad. Hij zegt, uh, kijk maar wat je kan doen en ik hoor wel wat kost. Dus misschien wordt u morgen wel gebeld door de burgemeester van uh, Charkov ja, dus wel een eind weg. Ja, ik hoop dat hij nu ook, ook een beetje Engels praat, want anders wordt het wat moeilijker. <laughs> want die stad schijnt er nogal uh, somber grauw uit te zien. Nou, <laughs> business. Dan hebben wij zo in een week hebben wij dat omgeturnd. De reportage was van Jeroen Schutteijzer. Gaan we naar Rusland? Dat ligt daar naast Oekraïne. Rusland kiest morgen een nieuw parlement. De partij van president Medvedev en premier Poetin, Verenigd Rusland, wordt opnieuw de grootste partij. Dat staat vast. Maar zo groot als ze vier jaar geleden werden, worden ze dit keer niet. Dat zeggen tenminste de peilingen. Ruslands correspondent Kisia Hekster. Kisia, eh, worden dat trouwens spannende verkiezingen, denk je? Nou, de verkiezingen die worden in ieder geval veel spannender... dan een paar weken geleden nog maar gedacht werd. Want inderdaad, Verenigd Rusland zal opnieuw de grootste partij... in het parlement worden. Maar de vraag is inmiddels geworden hoeveel ze zullen verliezen... ten opzichte van vier jaar geleden, dan hoeveel ze zullen gaan winnen. Er is toch veel ontevredenheid. En er wordt voorspeld dat er daarom heel veel proteststemmen... naar de communisten zullen gaan. Maar de partij zelf, die probeert alle negatieve verhalen natuurlijk te keren. Ze hebben gezegd dat ze 60% van de stemmen verwachten te gaan halen. En... Mijn ervaring leert een beetje dat als de partij dat zegt, dat waarschijnlijk ook wel gaat gebeuren. Ja, maar wat is er aan de hand? Hij wordt zelfs uitgefloten, uh, Poetin. Klopt ja, dat was een spectaculair optreden uh, twee weken geleden toen Poetin de arena, sportarena instapte en opeens in het openbaar werd uitgefloten. Dat had hij nog nooit meegemaakt. Het is zo dat zijn partij heel veel beloofd heeft, Verenigd Rusland, maar dat het afgelopen jaren toch niet veel is veranderd. Want uh, er wordt steeds gezegd, we maken een einde aan de enorme corruptie in het land. Die corruptie neemt eigenlijk alleen maar toe. We gaan de economie moderniseren, dat lukt ook niet. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat mensen zien dat de benzine... Prijzen stijgen, dat de voedselprijzen stijgen. En daar zijn ze natuurlijk ontevreden over. Toch is het ook belangrijk om twee andere constateringen te doen, denk ik, los van die ontevredenheid die er inderdaad is. Want 50% van de stemmen halen, wat dus de peilingen zeggen voor Verenigd Rusland, dat is natuurlijk nog steeds heel erg veel. Dus blijkbaar zijn er ook heel veel mensen die wel tevreden zijn over de partij. En een ander sentiment, er is onder mensen ook vooral heel veel politieke apathie. Ze denken uh, stemmen, dat maakt allemaal toch niet uit, er verandert toch niks. Nee, dus zullen er dan veel mensen thuis blijven, denk ik, als je dat zo zegt. Nou, onder jonge mensen denk ik inderdaad dat dat, uh, een, een, dat dat heel veel voor gaat komen. En toch zal die opkomstcijfers misschien hoger zijn dan je zou verwachten op basis van die apathie. En de, daar zit een uh, verklaring aan ten grondslag dat in de Sovjet-Unie mensen ook gingen stemmen. Terwijl er natuurlijk helemaal geen keuze was. Uh, je ging voor Brezhnev stemmen, terwijl al vaststond dat hij het zou worden. Dat sentiment zit er nog steeds heel erg in. Maar zit dat er niet ook gewoon nu in? Want jij zegt, Verenigd Rusland zegt, we halen 60 procent. En vervolgens zeg jij, nou dan zullen ze die 60 ook wel halen. Dan denk ik, ja, daar twijfel ik dan altijd wel aan. Ik bedoel, ben ik dan te wantrouwend? Nou, een gezond wantrouwen, dat is heel uh, passend in Rusland. Er wordt toch ook algemeen aangenomen dat er gefraudeerd zal gaan worden. Dat er ook al gefraudeerd is. De vraag is een beetje in welke mate. Er zijn de afgelopen weken allerlei voorbeelden geweest. Van werkgevers bijvoorbeeld die hun personeel hebben opgeroepen om op Verenigd Rusland te stemmen. Er is zelfs iemand die heeft gezegd, ik wil dat je een foto maakt van je kiesbiljet in het stemhokje. Want anders uh, vlieg je eruit. Dat soort dingen, daar is nou, ja. heel veel over naar buiten gekomen de afgelopen weken. En dat zit de Russische autoriteiten niet lekker. Ze hebben ook campagne gevoerd tegen onafhankelijke waarnemersorganisatie. Golos, dat is een Russische organisatie die uh, met steun van Amerika ook waarnemingen doet. Die is de afgelopen weken ongelooflijk onder druk gezet. Dus ja, het is heel erg spannend hoe, uh, hoeveel fraude er gepleegd ja. gaat worden. Maar ook Vooral spannend hoe zichtbaar dat zal zijn. Er zijn weliswaar bijna duizend waarnemers, waaronder een paar honderd internationale waarnemers ook. Maar die zullen bij elkaar toch maar 1% ongeveer van die stemlokalen kunnen bezoeken. Dus dat blijft allemaal toch afwachten. Morgen, want dan worden die verkiezingen gehouden. Dankjewel Kiesia. Kisia Hekster was dat. Het wordt een druk weekend voor Sinterklaas en zijn Pieten. De laatste cadeaus worden gekocht. En daarna wordt er vandaag, morgen. En in sommige gevallen gewoon op de verjaardag van de Goed op 5 december feest gevierd. Ik ga er even over praten met de hoofd Sinterklaas van de Sinterklaascentrale in Amsterdam. Waar de meeste hulp Sinterklaas en hulp Pieten werken. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat vandaag ook weer naar de kinderen toe? Ja, uiteraard. uiteraard. Daar zijn wij voor. En we gaan natuurlijk ook naar winkelcentra. En uh, om daar ook de kinderen blij te maken. Ja, u, u, u bent natuurlijk heel oud. Bezoekt u al jaren dezelfde families? Ja, ik, ben al, ik kom ervoor dat ik al meer dan 40 jaar bij families kom. Waar nu de oma's uh, zijn die ik vroeger op schoot heb gehad als, als, als kind. Nee, dat is een geweldig leuke ervaring. Ja. Nou, bellen we u ook omdat er nieuws is over de Sinterklaas uh, Centrale. Want u heeft dit jaar behoorlijk pech uh, gehad. Er zijn computers uh, gestolen. Ja, we hebben... We hebben een verschrikkelijke, verschrikkelijk weekend achter de rug. Vorige week is er ingebroken. En er zijn dus de computers, het hele bestand, zijn gestolen. En er zijn dus ook. Daardoor hebben ze de criminelen in de, de computers gekraakt. En hebben ze het geld van uh, onze rekeningen uh, doorgesluist naar het buitenland. Gelukkig is onze bank, heeft dat net gisteren weer teruggestort. Misschien We hebben ze dat geld weer terug kunnen. Uh, Kijken of vinden met Storno, ik weet dat niet. Nee. Dus die grote zorg is weg. Maar ja, het is natuurlijk een enorme werkgeweest om alle lijsten... ...Manuel met de handen dus weer te gaan fabriceren... ...zodat we alle mensen toch uh, kunnen benaderen. Ik, ik, ik hoop dat we ook alle lijsten, alle wijzigingen hebben kunnen verwerken... ...alle mensen hebben een bevestiging gehad. Maar ja, je weet natuurlijk nooit, het is altijd een enorme spanning en een enorme stress... Ja. Maar we gaan er goed tegenaan. Ja, dus als ze niet, uh, laat maar zeggen, uh, bezocht worden, moeten ze even bellen. Dat is het er ja, we hebben speciaal twee reserves in Nicolaas. Een soort vliegende Sinterklaas. <laughs> ja, je kunt je je voorstellen... Dat je het het is de, de moderniteit, leubels. alles kan. Sint. Ja, om dus meteen die mensen alsnog te kunnen uh, helpen. Maar ja, het is natuurlijk een enorme stress. Dit hebben we er nooit meegemaakt. Nee, maar goed. U doet uw best in ieder geval om iedereen uh, te bedienen, ook uh, het komend uh, weekend. Oké. Er Oké, zijn er mensen al gepakt die het hebben gedaan? Nee, dat. Uh, <laughs> ik, ik, ik hoop het, maar dat hij geen weet het van niet. Dus, nee, uh, nou ja, wachten we op dat nieuws nog even. Ik wens u yeah. een goed weekend. Dank u wel. Bij de sint Nicolaascentrale. Centrale. Dank u wel. En al, al, alle kinderen die meeluisteren, alle grote, ook een hele fijne, hele fijne dagen gewenst. Ja, ze willen vooral cadeautjes, geloof ik, Sint. Maar ja, goed. ja absoluut. <laughs> en ze willen allemaal mee naar Spanje. Nee, dat, dat kennen we niet meer aan. Nee, dat doen we niet meer. Ik ga heel snel naar Nieuw-Zeeland, want het einde is daar van de hockeywedstrijd bijna. Gera de Groot. Ja, daar moet hij ook nog langskomen. Die Sinterklaas. Om mee te maken dat Nederland met uh, 2-0 wint. Op dit moment is de wedstrijd afgelopen. 2-0 wint Nederland van Korea. Eerste, wet, eerste helft was het doelpunt van Take-Take. Maar na acht minuten een strafcorner. De tweede helft, Billy Bakker. Een mooie aanval. Nederland speelde geen mooie wedstrijd. Hoefde ook niet. De vonken vlogen er niet af. De Koreanen wilden niet echt hockey. Je dachten dat Nederland aanvallend ging spelen. En dat ze die zaak achterin konden opvangen en dan konden counteren. Nou, Paul van Astebonds, coach, dacht daar al. Over en zei we gaan ook achterin compact uh, gaan we spelen tegen die koreanen en dan gaan we wel uh, zien of ze echt willen aanvallen nou dat gebeurde met name in de eerste helft niet toen was het niet om aan te zien de tweede helft werd het een beetje aardiger omdat toen die koreanen eruit kwamen maar nederland stond toen al op 1-0 en op dat moment juist op dat moment dat korea ging aandringen maakte billy bakker de 2-0 en dan gaat nederland gewoon de eerste wedstrijd van de champions trophy in Auckland in nieuw zeeland winnen in Pool b won eerder duitsland met 2-1 van nieuw Nieuw-Zeeland, zodat nu Nederland en Duitsland bovenaan staan in Pool B. En wat is de volgende wedstrijd, Gerard? De volgende wedstrijd is morgen, als Nederland gaat spelen tegen, ja zeker, Duitsland. Weer om zes uur in de ochtend. Goed, dat kunnen we weer allemaal volgen. In jullie ochtend dan, hè? In onze ochtend. Ja, nee, dat begrijp ik. <laughs> Niet jouw ochtend, stel je hoor, zeg. Kunt u allemaal volgen. Morgenochtend, dus, zondagochtend, voor alle helderheid. Gerard de Groot op deze zender met Nederland, Duitsland, hockey.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 Winter 1944-45 houdt de Duitse bezetter razzia's voor de arbeidseinsats. Daags na Sinterklaas is Haarlem aan de beurt. Zo'n 1300 mannen worden meegevoerd. Zo'n 10% is in een paar maanden dood. De Sinterklaasratia in andere tijden. Morgenavond 10 voor half tien op 2.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 Radio 1, het NOS Journaal. In Heerlen is de Homerus flat boven winkelcentrum het loon ontruimd. De bewoners van 18 appartementen moeten weg... omdat de parkeergarage onder het complex dreigt in te storten. Eerder hadden de bewoners te horen gekregen dat de flat veilig was. Als de eurozone uit elkaar valt... krimpen de betrokken economieën 9% in het eerste jaar... en nog eens 3% in het jaar erop... Nederland, dat het vooral moet hebben van de export, wordt extra hard getroffen als de eurozone uit elkaar valt. Dat zeggen deskundigen van de ING. België heeft een recordbedrag geleend voor de eigen, van de eigen bevolking. De obligatielening voor particulieren heeft zo'n 5,5 miljard euro opgeleverd, veel meer dan verwacht. De regering betaalt een rente van 4 procent. Door het succes van de staatsbonds hoeft België voorlopig geen geld te lenen op de duurdere kapitaalmarkt. De Egyptische kiesraad zal waarschijnlijk vandaag de uitslag bekendmaken van de eerste ronde van de parlementsverkiezingen van de afgelopen maandag. Algemeen wordt aangenomen dat de Islamitische Moslimbroederschap de grootste is geworden. Verder krijgt de orthodoxe al noor partij die voor strenge naleving van de Sharia is, onverwacht veel stemmen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. Er staat bovendien een stevige zuidwestenwind aan zee hard tot stormachtig. Windkracht 7 of 8.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 De NOS, het Radio 1-journaal, ook via NOS.nl. En daar kunt u een verhaal lezen over het succes van de couponnetjes. De Belgische staatsleningen aan particulieren. Tot 9 uur deze ochtend krijgen de demonstranten van Occupy Eindhoven... de tijd om hun kamp aan het Klausplein vrijwillig te verlaten. Maar gisteravond al besloot het handjevol met actievoerders om de spullen in te pakken. De rechtbank in Den Bosch stelde in een kort geding gisteren de gemeente Eindhoven namelijk in het gelijk. Die kreeg klachten van buurtbewoners en wil dat het Occupy-kamp verkast richting het station. Maar die zien het alternatief van de gemeente niet zitten. Het verslag is van Mayno Remmers. Demontatie. Jouw demontage wordt uh, vastgelegd. Ja, dat met al, al andere. Die, okay. Ja, de accu-schroefmachine is er toch bijgehaald. Want de tenten worden toch uit elkaar geschroefd zie ik hè? Ja, natuurlijk. Ja, moet wel hè. Rechter heeft het laatste woord in Nederland dus. Ik zeg dat je niet in dat glas gaat staan. Of een stuk ijzer is het hè? Een hele stapel van oude bankstellen, houten stoeltjes, potten en pannen... Ja. plastic zakken met van alles en nog wat erin, schuimrubberen matrassen. En te midden van deze stapel materialen en een oude caravan... is er een vergadering bezig van zo'n 20, 25 occupiers... die zich afvragen hoe nu verder. We moeten hier in ieder geval zeker weg. En de bedoeling is dat we gaan verhuizen naar de stationsweg... Dat ja. heeft de gemeente aangewezen, Dat hè? heeft de gemeente aangewezen. En de reden waarom we daar eigenlijk niet toe willen is vanwege de veiligheid daar. Er schijnt ook al wat rotsen op het plein te liggen. Uh, S'nachts drugsverslaafden, junken. Dus het is. alternatief wat door de gemeente is aangedragen... achter het station van Eindhoven, liever niet? Nee, liever niet, inderdaad. Nee. Maar ja, dan is de vraag waar wel. Is er een ja. mogelijkheid om dan uh, vrij plotseling op een ander plein op te duiken? Zou zo mag kunnen. Want de actie gaat wel door. De actie gaat zeker door. Hij bloedt niet dood. Absoluut niet. We still alive and kicking. Power to the people. So. Er zijn mensen die gaan uh, naar het stationsplein. Uh, ik persoonlijk ga naar huis, want ik ben het gewoon niet mee eens dat ik naar zo'n plek ga die gewoon gevaarlijk is. Ik ben een moeder. Er zijn hier jonge mensen in het kamp. Die wil ik absoluut niet op zo'n plaats hebben. Dat dus gewoon echt. Ja, waar wij momenteel uh, als occupiers zijn er mee, mee kampen, is het feit dat. Uh, er heel veel aandacht schijnt te zijn voor de vorm waarin wij ons uh, manifesteren. En op dit moment uh, is dat de vorm dat wij al dan niet moeten verhuizen, ja of nee? Daar gaat het in de media nu over, hè? Daar Blijft het... hij tentenkamp staan of gaan ze weg? Inderdaad. Wij gaan door, wij gaan en... altijd door. En het gaat nu niet... Nu structuren structuur opbouwen voor de wereld, wereldwijd. Ja. En het gaat dus niet meer over uh, de inhoud? Uh, uh, aanzienlijk minder. En dat, uh, dat spijt ons, want wij denken dat er wel degelijk ruimte moet zijn... voor de boodschap die wij uitdragen, want dat is een belangrijke boodschap. En die is veel groter als wat de gemeenteraad hier kan beslissen... en wat de rechtbank in Den Bosch kan beslissen. En uh, uiteindelijk gaat het ons om een wereldwijd doel. Even naar de woontorens aan de kop van het Klausplein. Ja. Ja, ja. Ze zijn aan het inpakken. Gelukkig wel, ja. Het is, gewoon, het is gewoon een ben. Het, het, het, het, het gaat nergens over. Ze weten ook niet waar over praten. Het is alleen maar een beetje kwal. Ze zitten aan de wiet, en de hash. Misschien een of andere serieus, maar het gaat nergens over. Want wij slapen gemiddeld 2,5 uur per nacht. En ik zit met kleine ogen op mijn werk. En dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling. Omdat ze herrie maken. Omdat ze herrie maken. Inderdaad, gitaar speelt tot half 4 s'nachts. En s morgens om half 6 beginnen ze weer met, uh, met hout te hakken. Dat gaat hier in één stuk door. En het is meer een kampeerfeest geworden dan een... Protestactie. Ze vroegen aan eentje: van, uh, Weet u waar je bent? Nee, in Eindhoven. Oh, wist ik niet. We zitten daar in een kamp. En een andere zegt: Ik dacht dat het voor die Wietpas ging. Want de Wietpas moet hier komen. We zijn van ons, we wisten ook helemaal niet wat het over ging. Dus blij dat ze weg zijn. Ja, meer een kampeerfeest dan een occupy bezetting. Goed, ze moeten daar dus weg voor negen uur vanochtend. En ze mogen de tenten opslaan richting het station daar in Eindhoven. Het voetbal dan. Wie volgend jaar na het EK voetbal in Oekraïne en Polen wil... kan nu alvast een plaats reserveren op de Oranje Camping. Vanaf het moment van de loting konden supporters zich inschrijven voor een plek. Aan de telefoon nu Joris Gieske van de Oranje Camping. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan dus naar uh, Garkov in plaats van naar het Poolse uh, Kadansk. Vindt u dat zo, uh, zelfs jammer? Nee, ik, uh, Garkov en Polen hebben, of en Kedansk hebben alle twee hun charmers... Um, en in, uh, ja, in Garkov hebben we letterlijk een hele mooie plek uh, midden in de stad uh, op een eilandje. Dus, uh, op een eiland? Op een eiland, ja. Er loopt een eilandje door de rivier door uh, Garkov heen. We zijn er geweest en daar hebben we een, uh, ja, een uh, soort camping uh, die daar staat. Uh, gaan we ombouwen tot oranje camping. Het wordt dus een oranje eiland? Het wordt een oranje eiland, ja. En is daar veel belangstelling voor? Uh, nou, de eerste belangstelling is goed. Uh, de prijzen liggen ook iets anders dan uh, als je naar uh, de 2400 kilometer. Dus uh, de prijzen liggen iets hoger. Dus mensen hebben vaak iets langer nodig om het te beslissen. Maar uh, ja, we hebben al uh, bij tientallen grote boekingen voor langere periodes binnengekregen. En uh, we zijn gisteren om tien uur open gegaan. En ik verwacht dat er daar de, de, dit weekend nog heel veel bij gaat komen. Ja, want je moet toch eigenlijk wel met het vliegtuig daar naartoe rijden is wel een optie? lijkt mij geen optie. Er zullen altijd een aantal gaan rijden. Het is 31 uur. En, uh, nou, ik denk dat uh, dat door de West-Europese wegen dat nog best, uh, best aardig is. En, uh, maar in de Oekraïne uh, zijn niet alle wegen even best. Dat is een soort gatenkaas. Het, ja, nou, ik heb niet alles gereden, maar uh, er zitten veel 50 kilometer wegen tussen. Ja, Dat schiet niet echt uh, lekker op als je hier in Nederland al 130 mag rijden. Hè? Um, maar op een eiland uh, en het stadion, is dat dichtbij? Fijn ons dichtbij, want het eilandje ligt midden in de stad. Het is 500 meter van de metro. Je loopt er zo heen en dan uh, we, uh, hebben we speciale straks speciale metrostellen geregeld waar de oranje sports mee naar het fanplein uh, kunnen. En het Venplein ligt eigenlijk uh, op steenworp afstand van het stadion. En er kan weer zo'n mooie oranje mars georganiseerd worden. Er kan weer een hele mooie oranje mars georganiseerd worden. Goed, nou ja, uh, we weten nu overal waar we aan toe zijn. Dus uh, het boeken kan beginnen. Meneer Gieske, ik wens u succes ermee. Dank u wel. Ja, praat ik verder met uh, Jan Herman de Bruin, hoofdredacteur van het voetbalmagazine Elf. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik geloof dat Nederland niet bepaald gelukkig was uh, gisteravond. Dit is volgens mij de meest ongunstige loting. Nou, we hadden nog Frankrijk kunnen hebben oh, in ja. plaats van Denemarken. Dat was een, het nog iets waarder geweest. Ja, ik, ik, ik hoor niet bij die mensen die zo ongelukkig zijn. Ik vind het wel eigenlijk uh, ontzettend leuk, omdat het in het verleden bewezen heeft. Dat dit soort wedstrijden voor Nederland eigenlijk altijd veel beter uitkomen dan, dan wedstrijden tegen de zogenaamde zwak, zwakke teams. Daar kan je alleen maar van verliezen. En nu staat iedereen vanaf het moment A op scherp. En ja, wil je Europees kampioen worden? En dat wilden we toch met z'n allen. Ja, dan zou je toch een keer Duitsland moeten verslaan. En dan zou je toch een keer Portugal moeten verslaan. Dus uh, of, of het nou één week eerder is of één week later, dat maakt zo weinig uit. Nee, als je kampioen wil worden moet je alles winnen. Ja. Maar ja, uh, dan pak je de statistieken er een beetje bij. In ieder geval het gevoel erbij, laat ik dat maar ja. even zeggen. Statistieken gaan uh, juist helemaal goed, de goede kant op. Nee, want dat is natuurlijk raar. Hè? Wij denken dat we altijd verliezen van Duitsland, Wel, maar dat doen nee. we niet. Duitsland is ontzettend bang voor Nederland. Veel banger voor ons dan wij voor hen. Iedereen weet, ook in Duitsland, dat die 3-0 natuurlijk was tegen de Nederlands elftal... Want eigenlijk speelde zonder zijn topspelers. En met, met, met, met, met, met invalbacks En dat dat geen enkele maatstaf was. En ik denk dat de, de Interland. of 8, 9 daarvoor. heeft Duitsland niet van ons kunnen winnen. Ook niet in de belangrijke wedstrijden. Ja, maar dan pak ik nog even Portugal erbij. Dat is anders, ja. Dat is weer. weer dat is iets anders. Uh, je mag ja, hopen dat we gewoon met 11 tegen 11. de dus eindstreep halen. Dat zou op te beginnen dus eigenlijk een stuk makkelijker maken. Ik, ik was het destijds bij in, in die vreselijke wedstrijd. Ja, daar ligt natuurlijk wel een eigen gevoel. Portugal is een land wat ons echt niet ligt. Alleen heb je dan zo'n mooie ding van aan iedere reis moet ik hier een eind komen. Het is nu zo vaak misgegaan tegen Portugal dat dit vraagt om, om een wat andere uitslag. En Heel eerlijk gezegd, Portugal is een van die landen die zich niet eens direct gekwalificeerd heeft. Met de hak over de sloot, hè? Die zijn met de hak over de sloot gegaan. Dat is natuurlijk niet alleen Ronaldo, dat is ook nog een aantal andere, uh, andere spelers. Het is, het is niet Barcelona, het is niet Real Madrid. Het is wel een hele lastige, onaangename ploeg voor Nederland vaak. Ja, goed. Maar daar moeten we ook van uh, kunnen winnen. Even eventjes laten we het hele palet eens overzien. Ja. Er zijn er favoriete landen die wel gunstig hebben gelopen. Nee. nee, dat is heel grappig. Er is door het feit dat de twee gastlanden, Polen en Oekraïne, allebei geplaatst zijn als eerste. Terwijl dat landen zijn die, als je in de sterke categorie, waarschijnlijk in de allerlaatste categorie terecht waren gekomen. Is natuurlijk ineens een heel merkwaardige situatie ontstaan. Dat de Spanje en de Italië bijvoorbeeld al tegen elkaar spelen in de, in, in de voorronde. En Engeland en Frankrijk spelen elkaar, tegen elkaar in de voorronde. Er is maar één pool die eruit spreekt. En dat is de pool van Polen. Daar zitten echt alleen maar de, de, de zwakkere landen in van dat systeem. En, en voor de rest begint het toernooi voor alle favorieten direct al met een enorme klap. En dat is toch ook eigenlijk wel leuk. Nou, het is voor de kijkers en de, de luisteraars natuurlijk ja. wel ontzettend leuk. Maar dat betekent natuurlijk ook dat de kans op een verrassing, dus een verrassend land bij de laatste acht en de laatste vier, ook groter is geworden. Ja, het, het, het Griekenland scenario, dat kan natuurlijk altijd. Uh, hoewel dat... Ik bedoel, natuurlijk gaan we wat sterkere landen in de voorronde uit. In de groep van Nederland is dat on, uh, onvermijdelijk, want van de drie toplanden kunnen er maar twee door. Maar uiteindelijk, je hebt de kwartfinale, de halve finale. Iedereen moet toch een keer tegen elkaar. En, en ja, ik verwacht niet dat er één andere Europees kampioen gaat worden... dan Nederland of Spanje of Duitsland. Dat zijn de drie met afstand sterkste landen van Europa. Ondanks die 3-0, want dat is zo'n exceptionele wedstrijd. Daar moeten we eigenlijk niet eens meer op terugkijken. Het is misschien in de hoofd van de spelers wel goed dat dat gebeurd is. Want dan is dat idee van dat Nederland echt helemaal nooit meer een wedstrijd zou kunnen verliezen... is er een beetje af. Ja, precies. Dan zijn we gewoon scherpe, Slechte generalen ja. Ja, heeft dat is de goede... Spreekwoord, dat past Tof. helemaal. Ja, precies. Maar mag ik nog één ding vragen, want wat gisteren ook is uh, gepresenteerd... is de nieuwe bal. Ja. Uh, daar is altijd okay. een hoop over te doen, dat was bij vorige grote toernooien. Ja. We weten we er ondertussen iets meer van? Weet u er iets meer van? Nee, nee dat zal, uh, zal weer moeten gaan blijken. Maar die verhalen zijn iedere keer weer precies hetzelfde. Hè. De bal die gaat al zwabberen, de keepers zijn ongelukkig mee... dan stuit hij weer te hoog. Ja, dat is inmiddels een gegeven. Uh, ik, ik heb wel het idee dat de ballen op het... Want dat is wel heel vaak zo, dat ik ga geen, geen merken noemen... Maar op het EK, als het beter zijn dan op het WK... Daar is wel meer kritiek op dan, uh, dan op de EK-ballen. Dat is het meest, meer een, een variatie op de ballen die er al bestaan... En zien er alleen wat anders uit, maar zijn niet wezenlijk van ander materiaal. Dat was op het laatste WK natuurlijk wel. Ik heb die bal nog steeds uh, thuis... En dat is een soort veredelde strandbal. Ik begrijp wel dat dat, dat het heel raar was. De EK-ballen voelen tot op heden heel normaal aan. En deze ziet eruit eigenlijk alleen maar dat die van de buitenkant heel erg anders is. Uh, qua model en niet, niet qua materiaal. Nou, we zullen hem gaan testen de komende <lacht> weken. Meneer de Bruin, ik uh, dank u weer. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dag. Ik heb nog één voetbalbericht. Uh, dat gaat over gewoon de competitie van gisteravond. Want Heracles uh, speelde tegen VVV. Het werd maar liefst 7-0. Het is de grootste overwinning in de geschiedenis van de club. Maar ja, uh, was Heracles nou zo sterk of was VVV zo zwak? Een vraag voor de coach van de Limburgers. Klein de Boek. Ja, woest. Ik uh, vind het gewoon beschamend als je... een 7-0 nederlag uh, let. Kijk, uh,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 Ik geloof dat daar ook het geheim is van het feit dat u de gedachten niet met ons wilt delen. Want het spookt wel degelijk door het hoofd, denk ik. Het spookt heel veel door het hoofd, ja. Het boek tegen Ronald van der Geer. Vanavond wordt er ook nog gespeeld in de Eredivisie. Groningen tegen NEC. Ado Den Haag tegen NAC. De Graafschap tegen Roda JC. En Ajax neemt het vanavond op in de eigen arena tegen Excelsior. De Verenigde Naties moeten nu echt ingrijpen in Syrië, zegt de Verenigde Naties. Verkeersinformatie. Geen files, wel een afsluiting. Venlo-Eindhoven tussen Asten en Zomeren... is de rijbaan afgesloten in verband met de spoedreparatie. Bovendien waait het heel erg hard. En dat waait vooral hard in Friesland, Noord-Holland. En daar heeft u kans op zware windstoten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De Verenigde Naties moeten eindelijk actie ondernemen... om de Syrische bevolking te beschermen. Dat zegt de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Die de mensenrechten schendingen van het Syrische... Syrische regime gisteren streng heeft veroordeeld. Daar gaan we over praten met onze Midden-Oosten- correspondent Sander van Horen. Sander, uh, opnieuw een kritisch uh, rapport van de Verenigde Naties over Syrië. Wat staat er allemaal in? Nou, ze hebben het uh, onderzocht. En eigenlijk staat er niets in wat jij en ik nog niet weten: uh, dat mensenrechten op grote schonden worden, dat er met scherp geschoten wordt op demonstranten, dat gemarteld wordt. Uh, maar die Mensenrechtenraad, die. Uit een soort van machteloosheid lijkt het wel. Schreeuwt het uit naar de internationale gemeenschap. Doe er wat aan. Stel, zeggen ze, bijvoorbeeld een speciale uh, mensenrechtenrapporteur in. Um, laat het internationaal strafhof in Den Haag er eens naar kijken. Maar, zeggen ze ook tegen de uh, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, misschien moet de Veiligheidsraad er zich maar over buigen. En dat is toch wel het meest interessante. Want met die oproep om de burgerbevolking in Syrië te beschermen. Ja, dat is een beetje een formulering die uh, je doet denken aan, aan, aan Libië. En dat was de formulering. Op grond waarvan er uiteindelijk een no-fly zone werd ingesteld. Dus die Mensenrechtenraad die probeert het echt een niveau hoger te tillen. Die zegt: uh, Tuurlijk, we weten het allemaal wel, maar we hebben het nu zo opgeschreven dat je er, wat ons betreft, niet meer omheen kunt. Ja, maar kunnen China en Rusland er dan nog wel omheen? Want dat zijn de landen die tot op heden alles hebben tegengehouden. Nou ja, in die mensenrechtenraad zitten meer dan veertig landen en vier landen stemden tegen het rapport, waaronder China en Rusland. En China en Rusland zitten natuurlijk ook in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en daar zullen ze hun veto uitspreken als het tot een besluit komt om eventueel zo'n no-flyzone in het leven te roepen. Dus heel veel zal het niet uitmaken, zul je zeggen, toch? Nou ja, je het beschouwt als het opbouwen van een druk. Kijk, ook voor China en Rusland geldt inderdaad, denk ik... dat die stapel met rapporten steeds dikker wordt. Ze kunnen er ook steeds minder makkelijk omheen. En, ja, misschien ligt het aan mij, maar ik had het idee... dat China en Rusland toch wel een beetje begonnen te schuiven. Hè? Want ja, ze hebben tegengestemd, maar ze hebben er weinig woorden aan vuil gemaakt. En het leek wel alsof ze ook een signaal aan Syrië wilden geven... door te zeggen, we steunen jullie wel... maar niet meer met zoveel omhoud van woorden. Met andere woorden, ook wat ons betreft, moet je voorzichtig zijn. Uh, we zullen uiteindelijk, als het inderdaad een keer in de Veiligheidsraad terecht komt moeten kijken of China en Rusland inderdaad aan het schuiven zijn... of dat het maar gezichtsbedrog is. Ja, en ik zeg wat opbouwen van druk, want de Arabische Liga... Uh, laat zich ook uh, in, in dergelijke bewoordingen uit over wat er op dit moment gaande is in Syrië. Precies. En kijk, die Arabische landen die op dit moment vertegenwoordigd zijn in de Mensenrechtenraad, die hebben dus gisteren ook allemaal voor dit rapport gestemd. Die zijn, ja, ze voelen zich ontzettend gescholfeerd. Ze hadden het een maand geleden met Syrië op een akkoordje gegooid. Ze dachten dat ze een afspraak hadden over het afbouwen van het geweld, over internationaal toezicht. Nou ja, van die afspraak was nog niet droog op Syrië, schond het al. Dus die Arabische landen, die voelen zich maar. Kijk, weet je, voor Assad, voor het regime van Assad in Syrië geldt dat het al lang een gepasseerd station is. Er zijn al heel veel sancties, die worden alleen maar scherper. Die stapel rapport, ik zei het al, die wordt alleen maar dikker. En nog altijd uh, maakt het geen verschil. Dus voor Assad zelf zal het inderdaad ook dit rapport geen verschil maken. Het moet toch echt komen van dat hogere niveau waar de Mensenrechtenraad zich nu toe richt. Het internationaal strafhof en de Veiligheidsraad. Nou, die hebben weer een rapport om te lezen en weer wat nieuwe feiten op een rij. Dankjewel, Sander van Horen. Telefonisch meldpunt voor dierenleed, 144, is al een week of twee operationeel. En binnenkort gaat ook de eerste Animal Cop de straat op. 131 politiemensen worden dit jaar opgeleid tot medewerker van de dierenpolitie. Verslaggever Roel Pauw was erbij toen de eerste 26 hun certificaat kregen. Welkom op de politieacademie. Ter gelegenheid van de certificering van de eerste groep fulltime dierenpolitieagenten. En dan komt er iemand binnen die je hier zeker had verwacht. Dion Graus. Je kunt wel zeggen het brein achter de dierenpolitie. Ik ja, heb ja. lang naar uitgekeken. Ja, ja. Nog 86 euro. ja, Ja, ja Rut, je... zeker. Nooit opgegeven in die lieve. Grote wens, Zeker. En dan lopen hier allerlei mensen rond met petten, uniformen en insignes. Graus zelf is de baas van de dierenpolitie, zegt hij. Er is maar één echte hoofdcommissaris van de dierenpolitie en dat ben ik zelf. <geez」. Ja. laughs>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 Uh, direct uh, starten. En ik vraag dus inderdaad om uh, nu aan de politieacademie... om de troepen te ordenen. En, uh, zodat ik mijn werk kan doen en de certificaten kan gaan uitdelen. Dank u zeer. Ja. APPLAUS nee, zou er nu een einde komen aan alle discussie over de Animal Cops? Want die is er natuurlijk wel geweest in de aanloop hier naartoe, Naar dit moment. Eerst hebben ze mij belachelijk maar Nu proberen ze het doen met de dierenpolitie... door, door middel van termen als cavia-politie. Als u ziet, de minister zei dat er al uh, duizend meldingen per dag zijn binnengekomen. Via dat uh, speciale, speciale telefoonnummer. alarmnummer 144 een dier. En als je dan ook ziet hoeveel dieren er al in beslag zijn genomen... door dierenpolitiemensen en ook door politiemensen de afgelopen twee weken al. Nou, dat er waren er laatst ook onlangs al meer dan 1300, Maar er zat geen cavia bij trouwens, zo. Hè. Maar <laughs> eh, onlangs ook werd er een inval gedaan. Ik weet niet hoeveel verwaarloze dieren... ze vonden ook verboden wapentuig, ze vonden ook illegaal vuurwerk... en dat zul je altijd zien. En je vindt ook een kindje met striem op de rug... of een vrouw met een blauwje zal zien... dat je meerdere vormen van huftigheid tegenkomt. is <laughs> van Ballegooi. Limburg nooit. <laughs> Succes. Peter is de Waarom heeft u hiervoor gekozen? Nou, ik ben al vanaf mijn jeugd bezig met beesten. En als je deze kans dan krijgt om uh, van je hobby eigenlijk je beroep te maken, dan is het super. Bent u ook al in uh, actieve dienst als het gaat om uh, de opsporing van gevallen van dierenmishandeling en zo? Ja, vanaf het moment dat ik uh, ben aangenomen, ben ik ook al uh, voor 100% als uh, dierenagent uh, aan, aan de slag. Wat bent u al tegengekomen? Uh, iemand die zijn eigen hond probeert te opereren bijvoorbeeld. Omdat hij geen geld heeft om naar de dierdaars te gaan. Nou, dat beest hebben we gered die mensen die nu zijn afgestudeerd... moeten die ook wat u betreft fulltime aan de bak als dierenpolitie? Ja, het is de voorwaarde en iedereen is vrij om te kiezen of hij dat wil of niet. Ze gaan voor de 100% gaan ze aan de bak. En dat betekent dus ook dat korpschefs, korpsbeheerders... niet vrijelijk over nee. hun mensen kunnen beschikken... en zeggen van nou, vandaag heb ik je even nodig voor nee, iets Nee, ik heb ook met de korpsbeheerders en met de korpschefs deze afspraak gemaakt... Uh, dat gaf wel enige discussie. Maar uiteindelijk heeft men gezegd als correspondent: oké, okay, we leggen uh, ons neer met de wens van de minister. U wil maar zeggen: er is niks vrijblijvends aan. Nee, er is niets vrijblijvends aan. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Wie is Ewaard de Jong. Goedemorgen. De Limburgers sprak vannacht met de bewoners... van de Homerusflat in Heerlen, die opeens hun huis uit moesten. Ze werden door burgemeester Paul de Pla zelf opgewacht. En dat is gewaardeerd. Een van de vertrekkende bewoners is Theo Ploeg... die helaas zijn favoriete 15 LP's moest achterlaten. Hij vertelt aan de krant dat hij zich eigenlijk wel veilig voelde... maar begon te twijfelen na een gesprek met een oud-mijnwerker. Die vertelde aan Ploeg dat er nog veel groter ondergrondsgebied... in beweging is. Huisartsen moeten met elkaar gaan concurreren om de patiënt, schrijft het NRC Handelsblad. Nu krijgt een huisarts een vaste vergoeding voor zijn groep patiënten. Ook al ziet hij de meeste daarvan nooit. Minister Schippers wil onderzoeken wat er gebeurt als die vaste vergoeding wordt afgeschaft en de huisarts per verrichting wordt betaald. Ze denkt dat de zorg goedkoper en beter wordt voor de patiënt. De huisartsen zien niets in het plan. Ze zijn bang dat de vertrouwensrelatie met de patiënt onder druk komt te staan. Volgens dagblad Trouw staat zelfs huizen in populaire gemeenten gemiddeld een jaar te koop. Blijkt van de website woningmarktcijfers.nl, die de krant heeft opgevraagd. Buiten de Randstad duurt de gemiddelde verkoop van een huis... zelfs nog veel langer. In gemeenten als Renkum, Montferland en Veendam... kan het zelfs vier jaar duren voordat een huis is verkocht. De Volkskrant schrijft dat de investeringen die pensioenfonds ABP de afgelopen jaren deed in Mozambicaanse plantages ervoor hebben gezorgd dat land is afgepakt van boeren. Ook is de voedselzekerheid voor de bevolking in het gedrang gekomen, omdat de plantages zijn aangelegd op vruchtbare grond. Dat blijkt uit onderzoek van NGO's en de Mozambicaanse overheid. Het ABP reageert geschrokken en gaat ervan uit dat de situatie verbetert nu er nieuwe plantagebestuurders zijn aangetrokken. Het aantal atheïsten neemt af, dat schrijft het Reformatorisch Dagblad. Elke dag worden het er zo'n duizend minder. Daar staat tegenover dat er elke dag 83.000 christenen bijkomen. Ook kleinere godsdiensten, zoals het Jodendom, groeien. De groei van het aantal gelovigen heeft vooral met geboortecijfers te maken. Met het actief bekeren van ongelovigen heeft het veel minder te maken. Al was het maar omdat het aantal zendelingen elke dag met drie afneemt. Al dus de krant. Onder scholieren in Amersfoort is het populair, weet de Telegraaf. Voor de kik knijpen ze elkaars halsslagader dicht. En zo ontstaat een klein zuurstoftekort in de hersenen... waar vervolgens, als de halsslagader weer open is... plotseling heel veel bloed naartoe schiet. Het Amersfoortse Cordillierscollege heeft ouders inmiddels gewaarschuwd... voor de gezondheidsrisico's die dit spelletje met zich meebrengt. Nou, we hebben al ruim 12 uur kunnen bijkomen Hewoud, van de schok... van nou. een zware loting voor het EK-voetbal. Maar een paar ochtendkranten is er nog steeds niet overheen. Bedankt, Marco. Kopt het AD boos op de volpagina. En het Katern Sportwereld opent met weer die Duitsers. Ja, maar aan de andere kant van de grens is ook niet erg opgelucht gereageerd op de loting. Beeld kopt strijdbaar Holland en Ronaldo, Jogi, veeg ze van de mat. <laughs> De krant vindt het een minpunt dat Duitsland drie maal vanuit Polen naar de Oekraïne moet voor de groepswedstrijden. Maar ziet ook een lichtpunt. Als Duitsland door de voorronde komt, kan het alleen maar makkelijker worden. En dan hebben we nog het Duitse voetbalblad Kikkag. Reageert ook niet echt opgelucht op de loting. Nederland, Portugal, geen geluk voor Duitsland. Toch is de Duitse trainer eh, Joachim Löw niet bang. Het is een zware groep, maar met de klassespelers van Nederland en Portugal komen er ook hele interessante wedstrijden aan. Er staat nog veel meer natuurlijk over dat EK-voetbal in de kranten. Er staat bijvoorbeeld de Telegraaf, die zijn echt helemaal uh, losgegaan. Het speelschema staat er al in, dus u kunt zich echt onder de kerstboom al gaan verlekkeren... aan datgene wat we de komende sportszomer kunnen gaan meemaken. Namelijk het speelschema van Euro 2012. Nederland groep B. Op zaterdag 9 juni beginnen we tegen Denemarken. Woensdag 13 uh, juni spelen we tegen Duitsland. En zondag 17 juni speelt Nederland de laatste en misschien wel de beslissende wedstrijd tegen Portugal. Hele speelschema dus er alvast in. Goed, dat in de kranten van hedenochtend. Wat gaan wij doen? Zo dadelijk na acht uur gaan we toch weer eventjes naar Heerlen, naar Zuid-Limburg, om te kijken wat daar precies allemaal aan de hand is met die verzakkingen, met de huizen en met de winkels. Kijken natuurlijk ook nog even naar het Oranje Legioen. En uh, we hebben ook nog iets over Eindhoven Occupy. Kortom, reden genoeg zou ik zeggen om aan het toestel te blijven. Tot zo! Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur. De Eredivisie. Groningen NEC. Het is Adem Nederland om naar te kijken in een luisteren. De Graafschap Roda. Voorde, en het doelpunt van de Graafschap. Ado -Nak. Dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zeg. En Ajax Excelsior. En John de korte, komt de korte, kom op de lot. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.